Jelle er met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat ze bedolven is onder bedreigingen... nadat de gemeente bekend heeft gemaakt dat een eventuele huldiging van Ajax... in het stadion plaats zal vinden en niet op het museumplein. Op Instagram, Instagram schrijft ze zelden te reageren op bedreigingen... maar nu wil ik wel dringend vragen, hou je in, aldus Halsema. Ook vraagt ze supporters om de stad en de club niet te beschadigen. Volgens de burgemeester kan de huldiging niet veilig worden georganiseerd door het tekort aan beveiligingspersoneel. 82 skeletten uit de 18e eeuw die zijn gevonden bij Vianen... zijn inderdaad van Britse soldaten, blijkt uit onderzoek. De Britten vochten mee in de Eerste Coalitieoorlog... tussen Frankrijk en andere Europese landen... waaronder de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het massagraf werd vorig jaar november ontdekt tijdens werkzaamheden. Waarschijnlijk was op die plek in Vianen een veldhospitaal. De onderzoekers hebben vastgesteld dat een groot deel van de soldaten stierf... aan hersenvliesontsteking. De Oekraïnse president Zelensky wil dat er een einde komt aan de Russische blokkades van havens in Oekraïne. Dan kan het land weer tarwe exporteren. Volgens Zelensky kan dat een internationale voedselcrisis voorkomen. Rusland en Oekraïne zijn samen verantwoordelijk voor bijna een derde van de wereldwijde export van tarwe. In een gevangenis in Ecuador zijn zeker 43 gedetineerden om het leven gekomen. Er braken rellen uit in een gevangenis in Santo Domingo... op zo'n 150 kilometer ten westen van de hoofdstad Quito... nadat een bendeleider was overgeplaatst. Zo'n 220 gevangenen wisten te ontsnappen. In Ecuador zijn regelmatig geweldsincidenten in gevangenissen... tussen rivaliserende bendes. Vorig jaar kwamen daarbij meer dan 300 gedetineerden om het leven.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 Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er? If I don't start looking now, I'll be left behind And a good heart these days, it's hard to find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 de stadsgeluiden wakker worden in Maastricht tafels en stoelen staan al buiten terras nog net niet in het licht er klinkt een vroege lach langs huizen hoog en stil de echo van een nieuwe dag door de straten van april, dit moment van nog niets moeten, maar op de toekomst voorbereid. Handen ruiten blote voeten, van feest en fly ben je dan bij je donkerd. Als in een adem de kerk, de kroeg, het plein van pa. Ho, oh, herlang, weer samen zijn onze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 Op iemand die er ook echt voor jou zal zijn, en stel jezelf de vraag: ben jij niet veel meer waard? Van de lippenstift op zijn kaart? kaart. Oh, oh. You're nothing without the spirit fear.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 Ik ben zo op afgeknapt. Het allerliefste sta ik op en ben ik weg. Doe ik alles op de bof, van met alle respect. Ik kan door niemand en ook nog aan ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de dus smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op de met mij? Dat is dan ook weer zo. Al is het nooit weer zo, ik ga naar buiten.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 My good stuff They Gotta see my cards Gotta show them what I got Gotta polish up the surface And let the inside rot oh, The confidence I have Is temporarily Let me fall the faces Right in front of me But I don't want it back And I wanna face that fist I can tell them who I am In 45 minutes